12 uur. Goedemiddag, ik ben Bien Buis en dit is het nieuws van NOS op 3. Er wordt meer ingebroken sinds de avondklok eraf is. Dat zien verzekeraar Interpolis en de politie. Normaliter zien we in deze maanden een afname van de woninginbraken. En we zien nu een toename van de woninginbraken. Vandaar dat we waarschuwen uh, dat ja, het woninginbreken schilder weer op pad is. Heeft ook te maken met het mooie weer. We gaan meer de deur uit en laten dan vaker een raam openstaan of sluiten de boel niet goed af. De politie heeft nog wel een paar tips. Nou, het belangrijkste is dat als je weggaat, ook al ga je maar even weg, sluit je je ramen. Want ook op de eerste verdieping komen ze zo naar binnen toe. Als het donker is, laat een lichtje aan, een bewoonde indruk achter. En doe ook echt de deur op slot. Het lijkt erop dat clubs in Groot-Brittannië voorlopig toch niet open kunnen. Ze zitten in de laatste versoepelingsronde, die zou over een week ingaan. Maar dat wordt toch uitgesteld. De Britse regering maakt zich zorgen over besmettingen met de Delta-variant. Dat is de nieuwe naam voor de Indisch Indiase variant. In Frankrijk hoef je vanaf volgende maand buiten geen mondkapje op. Dat land versoepelt de maatregelen als de besmettingen blijven dalen. De regels worden net zoals hier. Binnen moet je nog wel een mondkapje op behalve thuis. Puzzelen voor een nieuw kabinet gaat ook vandaag weer door. Afgelopen weekend rommelde het flink bij een van de mogelijke regeringspartijen, het CDA. Kamerlid Pieter Omtzigt maakte bekend dat hij zijn lidmaatschap opzegt en zijn zetel meeneemt. Balen vindt partijleider Wopke Hoekstra. Ik had het gewoon heel graag anders gezien. Uh, alle inspanningen zijn er ook op gericht geweest. Uh, in gesprekken, in, in, in sessies, in, in, nou ja, over proces, over inhoud, over hoe gaan we nou met elkaar juist wel weer verder. Maar ze zijn er dus niet uitgekomen. Hij denkt niet dat het gesprekken over een nieuw kabinet moeilijker maakt. Het weer, zonnig en droog, 23 tot 29 graden. Morgen zijn er in de ochtend veel wolken, maar in de middag komt de zon er weer bij. Het wordt dan maximaal 26 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In Noord-Holland viel op de N201 van Hilversum naar Uithoren. Tussen de afrit naar Nederhorst en Berg en sloot 3 kilometer. 25 minuten vertraging daar door een ongeluk.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 I'm We're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 You miss the train. I'm on. I didn't you know. We're You so clever, you still have You for me to dance, if a for alone, I would have turn her into lover. Tell me want me near me woppin' with me hammer. Then me me get my punch up, ya, mash time me see ya me walk in ya car. Now me see ya when me woppin' burn not in a fire. All up in a clothes like with a gully a wine. She look like Mommakilla, want to with up me, but me like pepper. But you did it the, me a the fire, When Miss Lady come in, then everybody starts dreams in Where the girl come from, nobody don't know. She's that every angel and she's a go go He's this radio, man and she's a yo-yo. Ask me, I don't know, but all me know When me chop up, long African star, Missy Mot, Missy Chop, Missy bike, Missy Jar. Night time come and video light it turn on. Have a they start to alarm, arm Hoking de zomer. CFM. En de regio. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ondanks de enorme krimp zijn de vooruitzichten voor de Nederlandse economie erg goed. Dat zegt de Nederlandse Bank in de halfjaarlijkse economische ramingen. In de komende twee jaar zal er een forse groei zijn. De situatie van Christian Eriksen is nog altijd stabiel... heeft de Deense Voetbalbond gezegd op een persconferentie. De middenvelder van 29 kreeg zaterdag een hartstilstand op het veld en werd gereanimeerd. Mensen die broodkapjes eten, verspillen ook een stuk minder ander voedsel dan mensen die de kapjes weggooien. Blijkt allemaal uit onderzoek van het Voedingscentrum. Iets meer dan de helft van de ondervraagden zegt de kapjes altijd of bijna altijd op te eten. Het weer, veel zon vanmiddag vanuit het noorden, steeds meer sluierwolken. Het wordt 23 tot 29 graden.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 Oh, Spain <laughs> One time, that just their cause, stop your day, they online.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 Dit is ZFM Zandvoort. Nee, je hebt geen kans, welk deel versta je niet? Ik ben alleen maar aan het rennen, kan je dat niet zien? Denk je nou echt dat je dit kan? Ik ben privégebied. Laat me met rust, ik ken je niet. Ik heb je niets gevraagd, waarom verbaast het me niet dat je tegen me praat? Tijdens de vlucht naar je vrienden zoek je vast weer een sterk verhaal. Verbaas me niet, heb het zo vaak gezien. Oh -oh.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 6.9 is Zon, Zandvoort en Zomerheer. Take from each other